In Nederland loopt nog een onderzoek naar de Chinese techgigant. Bij de parlementsverkiezingen in Finland... is de sociaal-democratische partij net de grootste geworden. De SDP behaalde 17,7 van de stemmen. Dat is maar net iets meer dan de rechtse Finse partij... voorheen de ware Finnen. Die partij kreeg 17,5 Wikileaks-oprichter Julian Assange heeft vanuit de ambassade... van Ecuador in Londen, waar hij jaren heeft gewoond... geprobeerd om andere landen te bespioneren. Dat zegt de Ecuadoriaanse president Moreno in een interview met The Guardian. Moreno zegt dat Assange de voorwaarden voor zijn asiel in de ambassade heeft geschonden en daarom besloot Ecuador dat hij door de Engelse politie mocht worden aangehouden. Het weer: eerst nog wat wolkenvelden, al snel gaat de zon flink schijnen. Het blijft droog en het wordt 13 graden op de wadden en maximaal 18 graden in het zuiden. Ook morgen zonnig en zacht lente weer. Dit was het NOS journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De dagelijkse files zijn nog niet langer dan normaal. Je hebt wel vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam... tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord een kwartier oponthoud. en een kleine 10 minuten vertraging op de N305 van Dronten naar Almere. Daar rijdt het langzaam tussen Zeewolde en afrit Nijkerkernauw. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 Dankjewel, namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de ochtend.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 Resident, you chipped out, canary rock sizzling, Mary hop, pop, Chris, shorty got this, fly angel, my dreams of a queen came true, in this land that's dark, if you my man and you my heart, I blast for you, need bail, put up the cash for you, girls who mad low, you die for you, leave them if they acted too fly for you, all up in your mix, then it's somebody else six,